Welkom weer in de wachtkamer van de Nachtzuster. Een wachtkamer waar vragen en antwoorden over tafel vliegen. Tenminste als jij belt naar 0800-1121. En uh, ja, dat kun je doen als je een antwoord weet op een van de vragen die nog openstaan. Ik zal heel even een overzichtje geven van op welke vragen wij nog een antwoord hebben. Uh, nou, wel zouden waarderen. En dat zijn, er zijn wel een paar ingewikkelde bij. In ieder geval uh, die vraag over de pers- en de handcinezappelen. Dat is dan een simpele vraag. Maar wat is daar het verschil tussen? En als uh, perscinezappelen um, duurder zijn en handcinezappelen meer vocht bevatten... waarom zou je dan nog perscinezappelen kopen? Verder wil uh, iemand graag weten hoe het zit met de lichtjaren. Hoe worden die gemeten en hoe meet men de afstand tot de sterren? Goeie vraag, 0801121. Martijn wil graag weten hoe het zit met bijvoorbeeld een stad als Keulen... die klein lijkt, maar heel veel inwoners heeft. Terwijl andere steden, zoals Amsterdam, groot lijken... maar minder inwoners uh, hebben. Hoe, hoe zit dat? En hoe zit het dan met de agglomeraties, wilde hij weten? De omliggende uh, dorpen worden die erbij geteld, bijvoorbeeld in Keulen? Als je het weet, 0801121. Thijs wil graag weten of het klopt dat de slaap die je inhaalt... of hebt voor 12 uur inderdaad dubbel telt. En waarom dat dan is... En uh, volgens mij zijn dat een beetje de vragen waar ik nu nog echt dringend naar op, uh, op zoek ben voor een antwoord. En nieuwe vragen zijn ook welkom 0800 1121. Twitteren kan via Apenstaatje Nachtzuster. Chatten kan via Nachtsuster.net. En mailen kan via Nachtszuster, Apenstaatje Omroepmax.nl. En bellen blijft natuurlijk altijd de beste weg hè, om je vraag te stellen of een antwoord door te geven. En dat doe je via 0800-1121 of zoals je wilt 0800-1121. En die zo.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 It's getting me so. The way. De motors en airport was dat. Nou, de vraag over uh, de automatische piloot lijkt me meer dan beantwoord. Dus nieuwe vragen zijn van harte welkom. 0800-1121. Willem, nacht. Ja, goedenacht Astrid. Hallo. Nee, ik, uh, ik had een antwoord misschien op de sinaasappelvraag. Nou, dat is mooi. Ja, ik, ik, ik eet veel sinaasappels en uh, als ik een pers-sinaasappel zou schillen... dan is het erg hard om, uh, om dat helemaal op te eten. Een hand-sinaasappel, die heeft heel zacht vruchtvlees en heel zachte vliezen. Ja. En nee, maar ik begrijp, dat... je koopt geen pers-sinaasappels als je wil handen. Nee. En dat a, begrijp ik. Als je, je wil drinken, dan, uh, dan is een pers-sinaasappel handig, want daar... Uh, Gaat het sap ook makkelijker uit, hè? Zo'n handzinesappel die, die uh, ja, is het vruchtvlees heel zacht. En dan verstopt dan weer dat uh, die gaatjes waar het sap naar beneden moet uh, zakken, als het ware. Ja, ja. Uh, ja want je pers er meestal uit met zo'n machientje. Ja. En, dan, en dan, loopt die, dan loopt het helemaal vol als het een handzienesappel is. En een persinesappel door die harde vriezen, pers je eigenlijk alleen het sap eruit. Oh, dus jij zegt dat er te veel pulp in een handzinesappel zit. Er zit te veel pulp in ja en, en, <laughs> en, de, en, de, en de smaak kan ook verschillen, maar het ligt aan de soort volgens mij hoor. Ja. Ja, ik vind eerlijk gezegd vind ik meestal wat zoeter. Dus dat vind ik ook lekker om, om die te persen. Vind ik lekkerder. Ja, die zijn over het algemeen ook wel lekkerder. Maar je hebt uh, vaak ook dat het dus persinezappelen zijn die ook wel vrij zoetig van uh, smaak zijn. Ja, maar de, misschien dat het wel is omdat dat netje groen is. Dat ziet er wat zuurder uit. Ja. Ik denk dat dat het is. Ja. Dat, ik toch, uh, ja, dat ik toch een voorkeur voor de handzinezappel heb. Ja, maar ja, dat, ja. dat is in ieder geval het verschil over het algemeen. Ja. Niet altijd, maar over het algemeen. De persinezappel hebben dus uh, harde, harde vriezen... En, uh, en handcinaasappelen, die zijn, uh, hebben het algemeen zachte vliezen, die keer makkelijk uh, weg uh, krijgen. Maar jij, jij denkt dus dat het de pulp is? Het de zit pulp, hem in de ja. pulp, ja. Ja, dat, dat eet makkelijk weg. Ik uh, krijg trouwens via de chat nu de vraag van luisteren, die vraagt en handperen dan, want er zijn geen persperen. Ja, je hebt handperen en stoofperen. Oh, kijk, dat is het onderscheid. Ja. ja, handperen kun je dus zo eten. Die zijn lekker zacht. De Uit het handje? Die, ja, en die stofperen moet je koken, hè. Ah, nee, stoven. Ja, ja, stoven, ja. Ja, ja. Maar ja, ja, wie doet dat nog, hè? Ja, ik. Ja, doe je dat nog? Nou ja, als ik er uh, zin in heb, dan stoof ik ze nog. Ik bedoel, uh, ja, ik koop ook geen, geen flessen met uitgepist die pas op, Ik pers ook gewoon. Ja. Maar, maar stoofperen stoven stoof of koken, dat, duurt, dat moet toch zes weken staan of zo? Nou ja, dan, als je dat nog kunt eten. Maar. Ja. <laughs> nee, je moet ze wel een paar uur laten staan. Dan zag je dat ze helemaal rood uh, worden. Ja, precies. Ja. ja. Nou. Dan zijn ze wel. Uh, dan zijn ze het lekkerst. Ja, dan, Ik heb honger. Nu. Ja, ja. En ik weet ook nog wel een, een antwoord op die vraag op die manier van dat, uh, dat erfrecht. Ja. Ik, ik, ik vraag maar voor een die manier dan niet zelf uh, zijn geboorteakte ophaalt of op laat halen in Suriname. Dan heeft hij toch alle bewijs. Ja. Ja, het ergens, ergens in, het, uh, in het verhaal is iets misgegaan. Maar het heeft er vooral mee te maken met dat die notaris uh, er niks over wil zeggen. Nee, maar dan zorg je toch zelf voor het bewijs. Dan haal je zelf je geboortebewijs. Ja, kijk ja. eens, hier heb ik het. Dit is mijn vader. Ja. Misschien is het te simpel, hoor. Ja, misschien is dat het gewoon te recht door zee. Ja, ja. zou best kunnen. Ja. Goed, ik, ik dank je voor je bijdrage. Ja, graag gedaan als dit. En een plezierige nacht nog. Jij ook. ook. Waar ga je naartoe? Ik, ik ga naar Rotterdam met de trein. Oh, om twaalf uh, over vier? Nou ja, rijden zelf, hè. De trein rijden? Ja, ja, ja, die moet ik besturen. En hoe laat vertrekt hij dan? Ja, ik ben nog aan het rijden. Zit je nu in de trein? Ja, dat zijn echt treinen. Nee, maar zit je, je, best, je zit nu in een trein te bellen? Ja. Ja, maar dat kan toch. Ik kijk en ik, uh, ik ben gewend om te spreken en om mijn werk te doen. Echt waar? Ja, dat, dat, is, is, dat is deel van mijn vak. Ja, ik ook. Maar, <laughs> maar ik vind het zo grappig dat ik, zit te, dat ik zit te bellen met iemand die een trein aan het besturen is. En dat ik dat helemaal niet in de gaten heb. Nee, maar goed, dat merk je ook niet. Ik, bedoel, ik concentreer op mijn werk en op het gesprek. Ja, dat zou ik ook doen. Ja, dat ja. is altijd het handigste. En, en, en, en waar kom je vandaan dan? Uh, al met de trein? Ja. Ja, met de trein kom ik uit Duurland vandaan. En dan ben ik uh, op weg naar Rotterdam. En dan als die daar staat, dan gaat de lok eraf en dan ben ik klaar. En heb je dan, je dan, dan een, een klein nachtzuster radiootje in de trein? Ja, ik heb zo'n telefoon met de radio en dan heb ik één dopje in mijn voor zitten. In mijn andere oorden hoor ik alles wat ik horen moet. En dan, uh, en dan aan de linkerkant uh, zit dan uh, de, deze nacht dus uh, Astrid. Ja, nou dat hoor ik graag. En is het, is het allemaal rustig op het spoor? Ja, het is, het is rustig. Uh, er rijden gelukkig weinig, uh, of geen dus hebben we daar geen last van. Nee, precies, er zijn ondingen. Ja, maar dan kunnen wij opschieten. Maar heb je in deze trein dan nou wel een toilet? Uh, nee, dan moet ik even stoppen. Ja, <laughs> maar, dan zet maar je maar hem even langs de, de kant van het spoor. <laughs> ja, ja, nee, maar uh, meestal, omdat je, dat je, ja, je vak uh, is, het is je vak, dus je bent gewend om het uh, langer op te houden. Oh, oké. Okay. Ja, als het je vak is, dan kun je het langer ophouden. Ja, dat moet je wel. Ja, precies. Ik heb geen flesje bij me of zo. Nee, oh nee dit wil ik allemaal niet weten. Maar dan had ik het niet nee. moeten vragen. Oké, okay. niet te veel sinaasappelsap drinken, want dan moet je plassen. En bedankt voor de bijdrage. Ja, als je het graag gedaan Oké, Doei. Oké, dag. Um, even kijken. Anne, hallo Anne. Hallo. Ja, ja, hallo. Zeg, ik ben het helemaal eens met je vorige beller. Nou, dat hang ik weer op. Oh, wat ongezellig. Nou, met de... je kleintjes. Het is allemaal goed met de kleintjes, Anne. <laughs> ja, want vorige keer dat ik je sprak, toen moest er nog een verjaardag plaatsvinden. Nou, dat is lang geleden. Ja, maar toen nou, was ook nog niet helemaal wakker? Nee, dat is twee weken geleden, dus dat valt wel. Ja, dat mee. klopt, ja. ja, ja. Vorige al... week was ik er niet. Het is allemaal goed gegaan, hoor. Ik had mijn huishoudelijke hulp gehad, dus ik was helemaal uitgeteld s'avonds. Ja. Ja. Ik heb je nog een paar keer even gehoord, maar waar de vragen over gingen, dat dus heb ik niet meer gehoord. Maar Anne, even voor mij, voor de duidelijkheid. Als jij hulp in de huishouding hebt, ja. dan ben jij moe. Ja, ze halen je hele huis overhoop. Ja, maar daarna is het netjes, neem ik aan. Oh, dan is het fantastisch. Je ah, lekker is dat. Ja. Dan ga ik even lekker met de hond wandelen. Ja. En dan kom ik thuis in een schoon huis. Het is He. geweldig. Nou. Super. Maar eigenlijk wilde jij, belde jij even om te zeggen dat een persinesappel ook die minder pulp heeft ja. dan een... Uh... Ja, want uh, het zit nogal simpel. Die, uh, die persinezappels, die hebben een hardere voedingsvezel. Een hardere wat? Voedingsvezel. Ach, een hardere voedingsvezel. Dus het is een beetje moeilijker weg te werken. Ja. En ze hebben wel veel sap. ja dus ik ben het er niet mee eens dat een hand sap meer is, sap dan een voeding dan een andere sinaasappel ja maar uh, ja ik heb gewoon zo'n simpele sinaasappelpers die drukt het, die hem eruit die draait hem niet wat wordt er toch nog uh, wat wordt er nog druk geperst in nederland ja maar het is ook lekker ja maar ja je kunt tegenwoordig kun je ook van die sap gewoon in een fles kopen dat scheelt nee, toch een hoop gedoe is en afwas oh Oh, het proeft vers. Nee, daar voegen ze toch weer allerlei smaakstoffen aan toe. En, uh, en uh, ja, hoor, die rommel, die e toestanden Ja. En daar ben ik niet zo tuk op. Nee. Ik vind er gewoon een siestapel gewoon het lekkerste. Oké, okay. nou dan is dat in ieder geval even duidelijk geworden op Radio 1. Maar in zo'n uh, handsien nou ja, ik vind niet dat er meer ja, veel meer sap in zit eigenlijk hoor. Nou, het, het, uh, ja, ik heb verschillende mensen aan de telefoon gehad vannacht. Die zeggen, een handcinezappel gedraagt zich perstechnisch net zo prima als een perscinezappel. Meen je het nou? Of misschien soms zelfs wel beter. Ja... Nou, dan ben ik toch wel een beetje dezelfde slaag. Want ik heb altijd mijn perssinaasappelen gehaald. Ik zou zeggen, morgen 20 cent minder uitgeven en een uh, netje, een, uh, een groen netje haal. Nee, een oranje netje halen. Oranje netje? Een oranje of een rood netje, dat weet ik nou niet even niet meer zeker. Oranje of rood netje is de hanssinaasappel. Ja, ik vind het toch een beetje vreemd, want die zijn meer om op te eten. Ja. Daarom heten ze ook hanssinaasappel. Het is toch al ja. minder, minder sterk, dus je kan het makkelijker wegkouwen. Ja, het is de vruchtvezel hè? De pellen, zoals al een eerdere pelles van je zei, zijn makkelijker te pellen. Ja, nee, maar dat is nu, ik, ik blijf het uitleggen. Maar ik begrijp dat we niet een persinesappen kopen als we hem uit het handje willen eten. Dat begrijp nee, ik. Nee, nee, dat is niet te doen. Nee, maar andersom, behoort tot de mogelijkheden. Maar dan zit je dus, als ik het goed begrijp, met een wat minder stevig vruchtvlees gebeuren en een uh, en meer pulp, wat eigenlijk hetzelfde is. Anne, je bent nogal leren dan ik. Nou ja, ik denk ik bel even om handig te zijn, maar jij bent nee. handiger dan ik. Ja, ik het heeft even een jaar of zes zeven geduurd, maar ik begin een beetje nu onder, uh, ik begin het nu te begrijpen. Goed, dus ik neem voortaan sapelen. Ja. En die pers ik dan uit. Zou ik gewoon een keer doen. Dat is misschien, als jij dat deze week nou gewoon even test. Pas het zullen we een pers dan? Ja. Want ze hebben zo'n dikke zo schil. Nee, wel nee, dat is, dat, is uh, dat scheelt bijna niks. Scheelt bijna niks. Ga jij het nou ja, deze week je even proberen? De Anne? Ja? Jij gaat het deze week proberen. Ik spreek je vorige, volgende week. Ik spreek je volgende week. Is goed. Ja. En okay. de grondjes van Coco, hè? Ja, nee. Je, dat kan je gewoon zelf doen. Ja, maar Coco slaapt nu. Oh ja, oké. Okay. Nou, doe Toen jij dit... papagaai, weet je wel. Hij wil niet fluiten. Beter. Kan hij nou al nachtzuster zeggen? Nee, nog steeds niet. Dit is wel, dit is Ach, wel een beetje het wordt jammer. Dit is beter. Oh, Oké. Okay. Nou, de, uh, volgende week uh, doe Je jij. een ein, hè? Dat is makkelijker voor het beetje. Er is Coco en. Ja, er zit ook een ijn. Ja, er zit ook een ijn. Het is makkelijker. Nachts is het moeilijker. Ja, er zit geen ijn. Ja. Het is echt, met al die medeklinkers, dat lukt hem niet goed, hoor. Anne? Ja. Goed aan Coco, hè? Zal ik doen, hoor. Doeg! Doeg. Hoi. Uh, Koba. Ja, dag Astrid. Uh, hallo. Ik kom weer over op die sinaasappels. Ja, nee, prima. Maar moet je luisteren, Ik ja. ben nu volgende week ben ik 84, hè? Ja. En vroeger hadden we dus ook van de boer ...iedere week aan de deur, dat was gewoon zo. Ja. De perssinappels, dat zijn de perssinappels die persie in één keer. Maar de handsinappels, daar zit een, niet alleen een dikke schil om... Ja. ...maar onder die dikke schil, daar zit nog een wit velletje... ...en dat wordt niet verteerd door de maag. Maar dat zijn ook pastjes... En die eetjes als partjes. Ja. Dus je snijdt met een schilmesje. Dat schilt eraf. En dan, zo eet je dan de partjes op. Ja. Dat is het verschil tussen de sinaasappelpers en de hand sinaasappel. En maar... dat heeft niets met een netje te maken. Oh, maar Koba. Ja. Een, nee, er, twee dingen eigenlijk. Want ik mocht van mijn oma... mocht ik vroeger nooit dus die witte schilletjes opeten. Nee, dat, dat verzeert niet in je maag. Dat klopt. Maar dan kan dat toch geen kwaad? Nee, maar dat schijnt toch... Euh, nou ja, dat wordt niet zo snel weggewerkt. Oh. En mijn andere vraag is... Dat ik, ik begrijp heel goed dat een perscinaasappel niet lekker pelt. Dus dat je... Nou jawel, dat... je doet ze midden door in je pers... en je hebt alleen sap en de rest gooi je weg. Ja. Weet je, ik... dat wij zelfs van die dikke schil... dat heet een navel. Ken je dat nog? Een navelcinaasappel, maar die ja. zijn lekker... Ja, en van dat schil, ja. ik werkte bij een familie in Wildervank, ja. Evers, voor dag en nacht. Dat had je vroeger nog, 60, 70 jaar geleden. Ik ben nu volgende week, ben ik dan 84. Ja. Ben ik jarig op woensdag. Ja. ja goed. Ja. Uh, hoe heet het? En dan maakten wij marmelade van. Gingen van dat grote schil, ja. sneden we in reepjes. En dan deden we suiker op en een beetje citroen. En dat was de marmelade. Lekker. Snap je het? Ja, ja, ik snap het. Ik heb honger. Ja, en wat ik jou ook ja. nog even wilde zeggen. Ja. Dat ging dus niet meer. Want jouw baby is nu, die zou de 24ste geboren worden. Die kwam op de 23ste, hè? Nou, het is bijna helemaal goed. Dus de 28ste ja. oh. was de planning. Maar het nee, werd de 23ste. Ik, want ja. ik, kan, ik ga dus twee keer in mijn hoofd prenten en dan onthoud ik dat. <laughs> en nu heb ik... Mijn lichtje in Drenthe, in Hogeveen, ja. die breidt nu die pakjes waar ik het over had. Ja. Ik heb nu nog één in voorraad, maar omdat ik mijn handen doseer, dus ik kan dat niet meer. Toen dus heb ik tegen haar gezegd, dertig, 40 jaar geleden. Ik zei, weet je wat, leer jij dat nu ook. Ach. Dus als jij nu iemand zou weten die een baby krijgt, ja. dan krijg jij van mij dat pakje. Dat pakje ligt hier nog in voorraad. Ach. Ik heb altijd één in voorraad. Ach, wat lief. En nou, dat is zo schattig, dat is een mutsje met, met, met een strikje en kleine sokjes erbij. Oh. En dat is zo'n zuiver bol. Oh, maar dat kriebelt ja, en dat een beetje. dat is gebroken wit dek als ze geboren worden, weet je oh. wel. Ik ben er zelfs zo verliefd op. Ja. Ik moest gewoon een partje. <laughs> ja, belachelijk, hè. Nou, ik zal, de, ik zal thuis in de groep gooien of dat het waard is om misschien nog voor een vierde te gaan. Voor? Een vierde. Oh. Oh, maar zou je man dat wel... Uh, ja, dus, dat zal ik even moeten overleggen. Ik heb er al drie. Nou, toevallig belde mijn nistje uit Hoge Zand op vanmiddag. En toen zei ze van de koe. ik heb haar een leuk matje uit de krant. Die moeder, die bracht die s'avonds drie kinderen naar bed. En zei ze, goddang, doe leggen ze? Ja. Zoals die was dan ook eindelijk vrij. Nou, als je dan drie kinderen s'avonds naar bed brengt, dan ben je ook blij dat je, je handen vrij hebt. Ja. Zei, ja, er staat de afwas er nog. Die stond er dan nog. Ik heb een afwasmachine. Ja, Goed. Nou, dat wou ik je even melden, maar dat is dus <laughs> het uh, ons verhaal van die sinaasappels. Ja, dus de, de sinaasappels de navel, is duidelijk, ja. Weet je wel, die hele dikke ja, marmelade, de af, en dat witte ja. ja. haalde je er ook af dat met een mesje, niet. en dat gooi je ja. gewoon weg. Partjes. Want het werd niet verteerd ja. in je maag. Nee. Dankjewel, Coba. Dat wil jij volgen, Astrid. Ik volg het, ik volg het helemaal van het begin ik tot het, vind het ook eind. Fijn dat ik ja, ik ben niet toevallig wakker, maar ik ja. ga natuurlijk niet iedere nacht, ik weet wel wanneer jij je uitzending hebt, ja. maar ja dan zou je iedere nacht, maar, ik, maar het was van de winter zo koud en ik heb een splinternieuwe schoenmobiel beneden staan voor oh. drie weken. En ik ben er nog niet op weg geweest. Oh, dat moet je nog wel even doen voor ja, je verjaardag. dat moet ik vandaag doen. Maar ja, nou kom af, er er weer tussen. Ja, sorry. Ik ben een paar uur wakker. Ja, dat is, ik voel me ontzettend schuldig dat ik nu het uh, scootmobiel uit je nee, nou, nee, nee, nee, mijn zoon niet. Dat er niks aan was. <laughs> maar, Koba? Het gaat verder met je kinderen goed allemaal. Ja, het gaat allemaal goed, Koba. Ja. ja. Maar mag ik, je, mag ik je alvast een hele fijne verjaardag wensen? Ja, ja, weet je, dat ze niet half begrijpen wat een heerlijk bezitter is, kinderen. Ja, nou ik wel hoor. Ach maar ik heb drie kleinkinderen in Alkmaar. En ik heb een dochter naast mij, 51. En een zoon van uh, 47, dat is dan de vader van die kinderen. Hij ja, heeft een vrouw ook. Maar zulke lieve en zo hecht een heerlijke lieve zoon. Maar als ze 47 zijn, zijn ze dan nog steeds leuk? Ja, het is een heel lieve oh. jongen. Oké. Okay. Maar hij... Wat hij, hij, die... hij saait, zullen oosten. oh Oh, nou dan maak ik me een beetje zorgen. Ja? Ja, een beetje wel. <laughs> Afval dan mee. Okay. Weet nou. je wat ik... dat ik één regel uit de Bijbel onthouden heb... want wij gingen vroeger naar zondagschool... Ja. de mens zal zichzelf vernietigen. Nou. Versta je dat? Ja nou, ja, nou ja. nou ja Honderd jaar geleden was je daar toch... stond je dat toch niet besteld... dat de vliegtuigen zo erg in de lucht zouden komen. Zoveel auto's op de weg. Al die benzine. Dat zijn dus allemaal luchten... die we nu weer moeten bestrijden. Ja, ja we kunnen wel overal doorbomen. Mijn huisarts zegt wel eens... God, wat jammer dat je al zo oud bent. En je hebt zoveel wijsheid in je kop. <laughs> maar zegt hij dat? Zegt hij wat jammer dat je al zo oud bent? Wat zeg je? Zegt hij echt tegen je wat jammer dat je al zo oud bent? Ja, omdat ik zoveel wijsheid in mijn kop en ik kan niet meer lopen. Ja, maar daar heeft het toch mee te maken? Je had toch nooit zoveel wijsheid in je kop gehad als je niet al 84 was geweest? Nee. Dat heb je toch gespaard? Ja, zeker. Ik, want ik ben de enige nog van 13 kinderen over. Och. Maar weet je wat je wel hebt dan? Dat is als je ouder wordt, dat je met niemand over vroeger... Ik woon in Gasselte-Nijveen. Ja. Weet, jij woont in het noorden van Holland, geloof ik, hè? Nee, ik woon in het oosten. In het oosten? Ja, ja. in Overijssel. Oh, in Overijssel. Ja. Ja, die andere meneer komt niet meer, hè? Die woon in Groningen. Wonen. Nee, nee die, nou ja, je weet het natuurlijk nooit... Nee, nee. Ik bedoel, je weet... Maar toen zei die, ja, zei die een keer, kon, kon een losje ondergrunnen. En ja. toen dacht ik, oh jongen, ik ken die verstaan. <laughs> nou, nu hou ik op, hoor, Koba. Ja, uh, Koba, sorry. En ik... Uh, Astrid, bedankt, hè, ja. voor je aandacht. Een fijne verjaardag. Ja, dank je wel, hè. Dag. Ja, dag, dag. voor je kinderen. Ja, dat is een groetje zo aan je zoon. Ja. Dag. 0801121. En, nee... Komen, heb ik net gesproken. Erna, hallo. Hallo, hier ben ik dan. Nou, ik heb gelukkig. al wat meegeluisterd met die andere dame. Ja. In verband met het, uh, de uitleg van de pers en de handziende Ja. Ik ben het er volledig mee eens. Ik ben <laughs> ja. er 81. Ja. En mijn uh, ervaring is ook gewoon het simpele uitpersen. Ja. Dat is ideaal. Ja. Smaakt lekker. Ja. En uh, het is beter dan als in de pak of in de fles. En je hebt het altijd in voorraad in huis. Maar? Ik doe het al vanaf mijn... Nou, uh, ik heb ooit een keer in het ziekenhuis gerezen in de jaren zeventig. Oh. En je gelooft het niet. Maar daar kwam de hoofdzuster elke morgen... met de kamers langs met een glas sinaasappelsap, uitgeperst. Zo. En op die tijd heb ik het al gedaan. Hoeveel patiënten lagen daar? Ja... Ik, hoeveel kamers, ik lag met z'n twee op een kamer en daar waren dan nu hoeveel kamers, dat weet ik niet meer. Maar dan moeten ze dus wel een stagiair hebben gehad om al die, al die sinaasappelen ja, te persen. Ja, we praten wel over de jaren zeventig, toen kon het nog. Ja? Ja. En toen was het mijn nog geld heb, in toen de zorg. Die ervaringen ja. heb ik. Ja. het was geweldig, het was lekker. En tot heden hele doe ik het ook nog steeds. Een persie maar... is altijd smorgd met een halve krepvroet. Maar en erna... is dan ook goed voor uh, de bloeddruk laag te houden. Ja, maar erna... Anne? Ja? ja? Waarom koop je dan perscinezappels en niet handscinezappels? Nou, zoals die vorige dame zeiden, er zit een dikke schil om. Ja. En uh, die velletjes die erbij zitten. En als je nu een persine eruit uitpers, dan blijft vruchtvlees gewoon in, de, in, de opval, in, in, de, in het bakje zitten. Nou, dat eet je er gewoon op. Maar er zitten geen uh, witte vieseltjes bij of wat oh, ook. Oh, ook dat je kunt het pulp ook nog opeten. Nou, niet de pulp, het is toch wat vruchtvlees? Ja, dat is toch het pulp? Nou, ja, het ligt er al hoe je daarover denkt. Ik vind het ja. gewoon vruchtvlees en ik eet okay. het op. oké okay. En het smaakt heerlijk. Goed. Met de, met de, met de vlees. Ik ben blij dat ik de, de witte velletjes nog eventjes uh, in het uh, hele verhaal heb kunnen opnemen. Daar had ik nou, nooit rekening mee gehouden met de witte velletjes. Jou. Ja, nou, dankjewel, okay. Erna. Goed zo. En een uh, goede nacht nog. Ja, Ingelijks, dag. Oké, okay, Dag. Alice. Hallo. Hallo. Ja, ik zit helemaal mee te luisteren, want ik hoor allerlei dingen er doorheen. Maar ik zit gewoon te genieten en te lachen op al die verhalen. Oh. Ik dacht, laat ik er ook even op reageren. Nou, vertel. Want volgens mij is dat gewoon een heel psychologisch uh, gedoetje met al die sinaasappels. Want uh, ik heb het uh, idee en wel eens gehoord in de winkel dat gewoon alle sinaasappelen handzinaasappelen zijn. Eigenlijk stiekem. Ja. Ja. Ja. Maar dat gewoon de persinesappelen veel taaier zijn, veel meer pitten bevat en taaiere velletjes. Ja. En daardoor minder gauw verkocht worden. En daarom noemen ze het maar persinesappels. Ja, zie je wel. Dat denk ik ook hoor. Ja. persinesappels, dat zijn eigenlijk een beetje de, de gestreste handsinesappels. Ja, zoiets. Ja, alhoewel, ik, ik vind het witte velletjesverhaal ook wel heel geloofwaardig. Ja, de, de, de, dat is ook zo. En ja. Natuurlijk zijn uh, gewone handcinezappelen makkelijker te pellen. En lijken ze lekkerder. Maar dat is niet altijd waar. Nee, dat is waar. Dat is sowieso met is het, altijd, het blijft altijd een beetje een gok. Ja, maar het ligt er ook aan waar ze vandaan komen kennelijk. Want als ze dan wat zuur zijn, ja, dan wil niemand ze meer. Dus maken ze er maar percinezappelen van. <laughs> dan moeten ze een oranje netje uittrekken en dan moeten ze een groen netje aan... Ja. ja, dat is ook wel zielig, dit dat verhaal. Het is hetzelfde dat als je het spot koopt. Ja. En zomers het niet kan krijgen. En tegenwoordig hebben ze ook zomers er, zomer de spot. Maar het is precies hetzelfde. Ja, zie je. Dit is ook, wat, we worden ook gewoon genept waar we bij staan. Hè? Ja, precies. En we trappen er ook allemaal in. Dat is dan wel weer waar. Maar we willen er ook graag in trappen, ja, denk ik. Want dat. we willen al die keuzemogelijkheden hebben. Ja, maar ik vind het wel leuk. Ja. Maar ik had ook nog een vraag. Oh jee. Ja, dat is ook een supermarktvraag, hoor. Oh. En het gaat over de salami. Als je salami koopt, brood leg, zeg ja. maar. Ja. En je legt het in je koelkast. Ja. Nou, dan smaakt en ruikt alles naar de salami. Ja. Hoe je het ook verpakt, het dringt overal doorheen. Ja. En nee, er heeft me nog nooit iemand kunnen vertellen hoe je dat kan voorkomen. Zelfs oh, de slagen niet. daar hou ik zo van van dit soort vragen. Maar als je nou in de winkel bent, dan ruik je niks. Dat, is ook, dat zie je, zie je het? ze hebben de lucht opgesloten en die komt pas vrij als ze de deur uit zijn. Ja, maar als jij die zelf ook weer opsluit, dan lukt het niet. Nee. Dus mijn vraag is, hoe kan dat en waarom is dat dan niet weer dicht te krijgen zonder dat je daar last van hebt? Dus, wat doe je tegen de uh, penetrante lucht van salami? Dat kan ook eigenlijk wat erin zit, hè? Ja. Hoe sluit je dat af zonder dat het... Dus door je hele koelkast eruit of in ja. je andere producten een ja. gaan smaken. Ja. ja, ja, ja, of je hele keuken. Ja, ja, dat zelfs je perscinesappelen naar salami smaken. Ja, precies. Ja, nou, ik vind het een goede vraag. Oké. Okay. Dat moet lukken. Maar ik ben benieuwd of iemand dat weet. Ja, ik ook. Maar da dank je wel voor de vraag in ieder geval, anders. Oké, okay. succes verder. Dag. Dag. 0800-1121, als jij een salami-oplossing weet. Uh, Piet. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben over die lichtjaren, maar over die salami heb ik misschien wel ook wel een antwoord. Omdat uh, ik heb het vaak ook met vis heb. Ja. En uh, waarom dat het in de winkel niet ruikt? Ik denk dat het te maken heeft dat ze dat uh, via de fabriek zo vacuum verpakken dat de lucht helemaal geen mogelijkheid meer heeft. Om, om, dat, uh, hoe heet, uh, om, om die penetrante geur, wat heb je ook met uien bijvoorbeeld? Ja. Uh, hoe heet het? O, om die lucht inderdaad te, uh, uh, af, te, af te knijpen. Ja. Kijk, en je zou me kunnen voorstellen, als je iets verpakt in de koelkast... heb je altijd uh, materiaal waar hele kleine gaatjes in zitten. Ja. Dus je zou eigenlijk uh, een, uh, een manier moeten hebben dat je uh, vriespul of in ieder geval het zulke spul, een vacuum, kunt, uh, dat je de lucht eruit haalt. Want geuren kunnen alleen maar door lucht verspreid worden. En als je dat dan probeert uit te halen, ik weet niet hoe dat moet... Dat die lucht dan ook weg is. Nou, maar ik probeer ook wel eens... Uh, in, uh, en moet ik zeggen, ik heb niet heel vaak salami... maar als ik het heb, dan probeer ik het ook in zo'n luchtdicht... goedkoop goedkoop ding te doen. Ja, dat zou inderdaad uh, moeten kunnen. Maar ja, weet je wat het is? Er hoeft maar een heel klein beetje van die geur in te zitten. Ja, en dan heb je het probleem al. Ja. Dus, uh, <laughs> Dus ik denk dat gewoon in de winkel, dat je het niet ruikt, de kwestie is van dat ze daar uh, machinematig uh, die lucht eruit haalt. Precies hetzelfde als een fles cola koopt, als je, uh, is helemaal, uh, uh, hoe heet dat, vacuüm, uh, is je dop erop ge, ge, geduwd, mm. zeg maar. Ja. Yeah. Kijk, en dat is gewoon heel moeilijk. Ik, ik bedoel, want het is zoals als ik mijn dop op mijn dingen draai, dan is het niet meer vacuüm, uh, er zit de lucht in daarom ja, dat je het zo de, de spuddel nooit zo lang kunt bewaren. Nou, ja, dat is misschien een goede. Dus um, um, het, uh, het luchtdicht verpakken, toch? Ja, goed, maar hoe dat moet, weet ik niet. Maar ja, ja in eigenlijk... tupperware, of de namaak tupperware. Want nou, die... ja, je zou het in met tupperware kunnen proberen om daar die vleeswaren in te doen. En uh, je kunt een manier om die lucht uithalen om door op je deksel te drukken, door je pssst, dan meteen die deksel dicht doen. Ik vind dat, dat wel helpt. Maar ik wel eigenlijk, over die lichtjaren vind ik wel interessant. Oh, vind jij dat interessant? Ja, nou, vertel. Um, de vraag was uh, waarom dat ze een lichtjaren berekenen. Was dat de vraag? Ja, hoe doe je dat? Ja. Nou ja, dat lijkt me niet zo moeilijk. Alleen ik heb dus geen internet. Um, als ik even vanuit ga dat per seconde 30 meter wordt afgelegd. Ja. Ik weet niet precies, kan 20 meter zijn, kan 40, maar laten we het even op 30 houden. Dan doe je 60 keer 30 is 1800, dat is per minuut. Ja. Nou, dat doe je weer maal 60, Wat heb je een uur. Dus dan krijg je een heel groot getal. En die uur doe je dan per, nou, uh, weer maal 24, dat is een dag. Yeah. En dat weermaal 365, dat is dus een, dat is dus een jaar. Yeah. En dat is het aantal kilometers uh, dat inderdaad zo'n uh, lichtstreep, want dat kun je buiten ook zien. Want uh, vroeger kon ik nog, heel, uh, nog wel redelijk zien, nou niet meer, maar ja goed, dat is een hele andere discussie. En dan vond ik dat heel raar als, er, als de zon scheen uh, en ik kwam achter een stapelrol. Ik zag je zo'n streep licht van je, van je vandaan gaan of ook weer naar je toe komen ja. als die zon ging schijnen. Ja, dat heeft dus te maken met uh, de afstand wat het licht is dus aflegt. Maar jij begint al met dat getal van 20 of 30 en dat is volgens mij de basis van wat hij graag wil weten. Nee, maar goed, maar dat kun je bij Google opzoeken van hoeveel meter per seconde het licht aflegt. Ja, maar hoe meten ze dat? Ja dat, uh, ja, dat is, uh, ja, dat is gewoon een bepaalde dingen precies hetzelfde dat men zegt. Het geluid, want het geluid uh, legt ook per meter een bepaalde, uh, of per uh, seconde een bepaalde meter af. Maar hoe meten ze dat? Ja, schijnbaar dat men daar een bepaalde formule heeft voorgevonden, wistendig. Ja. Ik denk dat je er in de wiskunde moet duiken hoe ze aan die uh, 20 of 30 meter komt. Of 40 meter, ik, ik weet het niet precies. Kijk, en dat kun je inderdaad. Of in encyclopedie in of we Wikipedia of, of tegenwoordig in uh, Winkelprins. Kun je dat voor mij terugvinden. Hoeveel meter per seconde. Kijk, en dan ga je per minuut omrekenen. En daarna per uur. Nou, en dan maar 24 uur. Dan kom je op een dag en dan ben je feitelijk al. Want dan doe je maar 365, want dat is een aantal dagen per jaar. En af en toe wel eens 366 doen natuurlijk. Nou ja, en, en, en dan heb je het jaar en het feit waarom dat, uh, dat men inderdaad sterrenafstanden uh, zo lang uh, meet. Want nu is het nog steeds, want ik heb de laatste keer het radio gehoord, men heeft het laatste sterrenstelsel uh, ontdekt. Die heeft 13,1 miljard lichtjaren over gedaan om de aarde te bereiken. We maar hoe dat... weten ze dat nou? Ja, hoe meten ze dat nou? Ik nee, hoe weten ze dat, ja. Ik denk dat het toch te maken heeft met... Uh, uh, dat iemand ooit een keer uh, zo gek geweest is om inderdaad... Uh, en dan kom ik even terug op, te, op het weer... dat men inderdaad de, de zon even ziet verdwijnt achter een wolk. Ja. Nou, dan weet je dat op een gegeven moment een streep licht verdwijnt... omdat daar in de plaats, uh, zeg maar, die stapelwolk komt... Nou, en die verdwijnt dan van je. En uh, schijnbaar dat iemand een keer geweest is die dat uh, opgeteld heeft... en zegt van, nou ja, ik, ik zie hem zo hard van me vertrekken. Dus dat is zoveel uh, meter per seconde. Ja. Kijk, en daar kun je het dus ook aan zien. Want bijvoorbeeld het weekend krijgen we heel mooi weer. Maar ik denk ook wel wat stapelwolken. En dan kun je het volgens mij ook zien als, als er een stapelwolk voor de zon gaat. Dan zie je op een gegeven moment ook de streep ligt... Uh, uh, weggaan, want daar in de plaats komt dus een moment dat, uh, dat er even geen licht, uh, bijvoorbeeld op een voetpad of op, op een huis, of, niet aanwezig is. En dan zie je die strepen ook verdwijnen. Ja. Alleen hoe men het meet, ja, daar heeft men dus wiskundige formules voor. En, uh, ja, en, uh, en, en, ik, en ik denk dat dat ook wel terug te vinden is uh, bijvoorbeeld op Google of, uh, ja. of ja, Wikipedia misschien. Ja. Kijk, dat is dus terug te vinden. Ja, maar we zoeken de basis, de mensen die het op Google of op Wikipedia gezet hebben. Ja, goed, dat weet ik niet, dus, want nee. ik heb dus geen computer. Alleen het nee. omrekenen, ja, dat is niet zo moeilijk. Alleen je zult op een gegeven moment moeten aannemen in natuurkundige dingen... dat het, het licht uh, legt zoveel meter per seconde of het geluid doet er namelijk ook... Legt ook zoveel uh, meter per seconde ja. af. Piet, we vervallen een klein beetje in herhaling. Dus ik ga afronden. Ik wilde alleen nog even weten: je zegt het wordt mooi weer dit weekend. Hoeveel graden wordt het dan? Nou, ik schat 10, 11. Oh, lekker. Met heel veel zon en waarschijnlijk een hele schrale Noord- tot Noordoosten wind. Oh, dus, uh, ik denk dat het lekker is om buiten te gaan. We gaan wel even een jas aan doen. Okay. Uh, bedankt. Oké. Okay. Dag. Dag. Udmon, zou je bijna zeggen. Um, 0801121 is het nummer hier van de wachtkamer. Damien, goedenacht. Hoi, Goeiedag van Damien. Hallo. Um, ja, de lichtmaat, dat hebben ze berekend. <laughs> ja, maar hoe? Oh, dat, dat is met Einstein en dat heeft te maken met constante van plank. Ja, dat wordt wel heel ingewikkeld om dat uit te leggen. Oh, maar ja. je kunt aan het gewicht van, van deeltjes, kan je, hebben, ze, begrepen, hebben ze daar een lichtsnelheid uit uitgehaald. Oh, en die is overigens net iets minder dan 300 miljoen meter per seconde. Dat is wel iets sneller dan 30 meter. Het gaat rap, hè? Uh, ja, het gaat ja. heel rap. En hoe, hoe zit het dan met, met die sterren? Want dan, dan weten we dat een ster zoveel lichtjaar hier vandaan staat. Ja. Maar hoe... Ja, nou, dat, dat kun je... Uh, ja, misschien lastig, maar als je, je bijvoorbeeld een X voorstelt... Ja. van een, de letter X... Ja. En dat knip je dan even uit, bijvoorbeeld. Ik noem maar even wat. Ja. Um, je, kunt opzichte, je gaat dan mede ten opzichte van andere sterren die, die in de buurt staan. En dan, als je bijvoorbeeld die x zeg maar draait, dan zijn de, de, de bodem waar die op staat, die x. Ja. Dat is dan de baan om de zon. Nou, die weet je hoe groot die is. En dan kan je dus ten opzichte van een, een ster, de middenkant van die x, kan je uitrekenen wat er aan de achterkant, want de bovenkant, die draait ook dan dus kan je dus per als jij een rondje draait, dan verplaatst een ster uh, die achter een andere ster staat, die verplaatst ten opzichte van jou, ja. ten opzichte van de ster die ertussen staat. Ja. En op die manier reken je eigenlijk reek je uit ten opzichte van wat, uh, ja, ten opzichte van hoe ver die van je staat, ten opzichte van een andere ster. Ja, het dus is eigenlijk een, kwestie van Ja, gewoon kunnen Ja, het is ongelooflijk. Ik begrijp het gewoon. Weet op... huh? het is, ik had het, zag het zelf ook niet aankomen, maar ik begrijp het gewoon. Begrijpt hem? Ja. Oké, okay, nou, dan zijn we eruit. Ja, dan kunnen we er verder heel veel woorden aan vuil maken. Nee, dat maar niet doen toch? En ja, we kunnen ook een plaatje draaien. Ja, ja, ja. Nou, ja, dat, ja. dan rest mij nog om te zeggen hartelijk dank. Graag gedaan. Oké, okay, tot de volgende keer. Okay. Dag. Oh, hoi. En van sterrenlicht naar daglicht. Dit is uh, Gabriel Rius. Het is leuk, is ook uit de reclame van de sinaasappelsap. Komen we weer over de sinaasappels. En het gaat over licht. Broad daylight.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 Line in the broad day, line Broad day, line in the broad day Please don't leave me alone Leave me alone daylight. in the broad day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 Broad day. Bro, don't leave me alone Leave me alone in the broad daylight day. was een grote hit dit voor uh, Gabriel Rios. En toen verdween hij een klein beetje. In België dookt hij tussentijds nog wel even op. Want daar komt hij vandaan. Tenminste, gedeeltelijk. En uh, daar had hij nog een klein hitje. En nu is hij dan weer helemaal terug met een nieuwe plaat en een theatertour. En nu maar hopen dat dat in Nederland ook weer aanslaat. Gabriel Rios was dat dus. Uh, ik heb een crypto gekregen van Mieke. Mieke is uh, een vaste luisteraar die ook veel op de chat te vinden is. En die stuurt mij iedere week een cryptogram. Gewoon voor jou om thuis, terwijl je niet kunt slapen, een beetje op te puzzelen. En ik eh, heb er dus weer eentje gekregen van haar voor je. En die ga ik nu voordragen. Als je nou de eerste bent die belt naar 0800 1121 of 0800 1121, net wat je wil, dan eh, krijg je een prijs. Dan schudden we even met de prijzenkast uh, de komende week. En wat eruit valt, dat doen we in een envelop en sturen we je naar je op. Maar het gaat natuurlijk gewoon om de eer. Wie het eerst de oplossing doorbelt naar 0800 1121 en de opgave. Opgave van vannacht luidt misdaadfamilie, misdaad familie. De oplossing van deze cryptogram moet bestaan uit tien letters... en die oplossing hoor ik heel graag via ons vaste telefoonnummer 0800 1121. Geert-Jan, goedenacht. Goedenavond. Hallo. Ja, goedenacht. Ja, ik bel weer eens even op. Ik ben weer eens in de telefoon geklommen... Uh, met een behoorlijke drempelvrees, maar uh, sfeerschroom zal ik maar zeggen. Dat, uh, uh, ik heb eerst een, een, een klein uh, anekdotisch verhaaltje over die knoflook met die salami. Ja. Ik weet daar een verhaaltje van uit de operawereld. Dat is een, een, een, min of meer een antwoord. Dat er ooit een, een tenor en een sopraan. die we hadden geweldige hekel aan elkaar. Maar die moesten elkaar op het podium in de armen vallen. En toen had een van de twee die had een teentje knoflook in zijn tussen zijn kiezen ge ge geplugd. Ja. En, en uh, dat was dus het, het ultieme einde tussen die twee. Maar goed, dat is een, een flauwekulverhaaltje. Ik heb daarnaast ook nogal een beetje een commentaar... want ik heb een paar weken geleden opgebeld met een, een, een dode duifverhaal op het Begijnhof. Ja, ja. ja. Ja. Ik ben dezelfde. Ja. Uh, en ik moet gewoon... Het is met je commentaar... dat ik op sommige vragen... eigenlijk uh, aan het eind van de uitzending... ook niet echt antwoorden krijg. Uh, goed, dat kan ook niet anders... met zo'n praatprogramma. Uh, zo gaat het nou eenmaal. En uh, na veertien dagen... Komt, komen die oude vragen helemaal niet meer boven water. Maar uh, ik ben op een andere manier... ook met die... Die duivenvraag en met andere vragen ben ik uh, op mijn eigen manier doorgaan vragen. Ja, dat is dubbel op. Maar goed, uh, niet alles gaat over de uitzending. Dat is nog even uh, achteraf uh, geredeneerd van vanavond en van een paar weken geleden. Maar ik heb nog een andere vraag en die stel ik nu. Waar komt eigenlijk de uitdrukking Oost-Indisch doof? vandaan. En ik vind dat een relevante vraag voor een luisterprogramma, wat dit in feite toch ook is. oost indisch doof. Wat heeft dat met het oude Indië te maken? En hoe is die uitdrukking in het Frans, Duits of Engels, om nog maar te zwijgen, in ja. het Italiaans en Spaans? Ja, wat een mooie. Ja, ja. Oké, okay. dat is eigenlijk mijn ultieme vraag, waardoor ik weer in de telefoon ben geklommen. En uh, ik uh, blijf luisteren en ik wacht het antwoord af. En als ik niks hoor, dan bel ik over een paar weken wel weer terug. Nou, dat is altijd goed. Oké. Okay. Ja, Dank je Geert-Jan. Doei, doei. Doei. De uitdrukking Oost-Indisch doof. Waar komt die eigenlijk vandaan? Wat heeft het met Oost-Indië te maken en wat... Ja, hoe zeg je dat iemand niet wil luisteren eigenlijk in het Frans, Duits, Engels, Italiaans en of Spaans? 0800 1121 als je daar een, uh, een oplossing voor hebt. Miranda? Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met jou? Nou, best wel goed. Hoe is het met jou? Ja, goed hoor. Heel gelukkig. Ik probeerde slaap te komen, dus... Uh... Ja, dat lukt niet, hè, als ik ga bellen. Nee. <laughs> dat schiet niet <laughs> op Ik heb op, veel gewerkt, dus. <laughs> Maar ik heb, een vraag, ik heb een antwoord op die cerami-vraag. Oh, fijn. Ja. ja, ik ben namelijk chef kok. En oh, ja. van mijn leermeester... Ja. Daar heb ik een trucje ooit van geleerd. Oh. Want uh, door de, Je ruikt hem niet in het begin... omdat er een bepaald soort ja, zuurstof bij zit... Wat, waar gewoon het, waardoor het gewoon niet gaat werken. En als je de man openmaakt en er komt gewoon een lucht bij... dan gaat het wel werken. Dat heeft met de knoflook te maken. Een bepaald soort zuurstof... Ja, de, in principe vac vacuumeren ze hem niet. Nee? Maar dan gooien ze er een bepaalde zuurstof bij waar ze, dus, waar ze iets uithalen, wat ik begreep. Oh. Maar oh. dat kan je oplossen. Oh. Door om in zo'n diepvrieszakje te doen. Ja. En dan gewoon helemaal dichtklikken en een stukje witbrood erbij te doen. Een stukje witbrood? Witbrood is een spons namelijk. Oh. En die, die, die, die pakt in principe de geuren op. Kun je dan ook een witte boterham erbij doen en dan de volgende dag de witte boterham opbakken en dat je dan de smaak van de witte bo boterham met salami hebt? Nee. Oh. Het pakt alleen de knoflook wat je ruikt is de knoflook. Ja, oh, dus dan heb je een boterham met knoflook smaak. Ja, en dat is, geloof me dat is niet lekker. Het is met is <laughs> rauwe knoflook wat je eet. Nou, ja, dat kan ook lekker zijn, toch? Ja, het ligt eraan. Hè? Ik ken mensen die kouwen gewoon een teentje knoflook weg hoor. Ja, dat wil je er niet naast lopen. <laughs> ja, maar dat, dat is persoonlijk, uh... denk ik. Ja. Maar goed, een stukje witbrood in een uh, zakje. Maar dat kan dus dan, het, het zakje gaat om de luchtdichte verpakking. Dus het kan ook een, een, een plastic bakje of zo zijn... wat je ja? luchtdicht af kan sluiten. stukje witbrood erbij. Maar je kan niet, als je hele koelkast al naar de salami ruikt... gewoon een, een half witbrood in je koelkast leggen. Nee, want dat is net zoals uien. In principe moet je dat ook... Ja, met salami snap ik het, maar met uien en zo. Als je ze voor de helft gebruikt, moet je ze eigenlijk niet meer in de koelkast terugleggen. Want dat heeft hetzelfde effect. Oh. oh dan... Want door de, door de zuurstof gaat het in principe werken. Door de buitenlucht door, door gaat het, ja, dan slaat het aan. Maar kun je het dan helemaal niet meer gebruiken? Moet je een halve ui altijd weggooien? Nee, nee, nee. Dat kan je het beste bewaren. Gewoon in de, in de, in de fruitmand. Wat? Ja. Je gaat het niet in de uien in de fruitmand leggen? Ja, bij ons op mijn werk hebben wij we twee manden daarvoor, dus dat is, ja... Heb je een wij uiemand? Ja, ja, ja, wij hebben ja. echt een uiemand. Oh ja, maar dat ruikt dan niet de hele keuken naar ui? Nee. interessant. Hmm. Ik vind het witbroodverhaal wel mooi. Ik, ik ga overal witbrood bijleggen nu. Nou, je moet niet een heel brood, maar echt gewoon een klein stukje, want in principe is, is witbrood net een spons. Dus als je een halfje wit naast je ui legt, dan smaak je ui nergens meer naar? Nee, dat smaakt ook nog wel naar. Want je moet het, ja, dat is heel raar. Want de ene keer pakt hij dat wel op. En de andere keer niet. En het is gewoon het makkelijkste als je het, gewoon, als je het gebruikt. Ja. Het gelijk verpakken. Ja. Net en als je een ui gehoord. hebt, niet, ja. het bovenste, het onderste eraf, niet het bovenste het stiltje eraf snijden. Oh, want? Daar zit er de sap in. Dan ga je en huilen. En dan gaat het van ruiken. Oh. Goed. nou heb je nog meer tips, Miranda? <laughs> ja, ik zit hier wel lekker mee te schrijven nu. Ja, wat wil je weten? Nou, gewoon van die, van die handige tips voor in de keuken. Uh, de, ff, de reden moet ik gaan nadenken, het is vroeg. Oh ja. Uh, <laughs> als je, ja ba, jij hebt kleine kinderen, hè? Ja. Dat doe, je toch wel eens, doe je daar wel eens koekjes mee bakken? Nou, ja, eerlijk gezegd niet, nee. Maar het, ik, kan me, ik kan me het principe voorstellen. Nou, als je stokjes hebt... Ja. Die gewoon in een pot met suiker gooien. Shit. En dan? Leeg, dan gaat je suiker naar de finish maken. Oh, lekker. Dan krijg je vernis suiker. Oh ja. Gewoon erbij mikken. Ja. Oké. Okay. Dan nou, gaan we ben ook een keer proberen. Pak bak je wel eens. Zal ik jou zo'n een, een illusie ontnemen? <laughs> bak jij wel eens pannenkoeken? Ja, dat wel. En, en haal jij dan gewoon zo'n standaard pa pakpannenkoekenmix? mix? Ja. Nou, als je nou voortaan gewoon boter, bloem... Uh, nee, bo nee. nee melkbloem. Melkbloem ja. melk, en eieren gebruikt? Ja, heb je hetzelfde dus zeker. En dat is goedkoop? Ja. Echt? Je betaalt in principe 1,30 euro voor een pak meel. Dus er dus zit eigenlijk gewoon alleen maar meel en een beetje ei en uh, melkpoeder in. Verder ja. niks. Ja, meer zit er niet in. Het is toch ook wat? Ja, maar ik weet nooit de verhoudingen bij elkaar. De 200 gram bloem, 2 eieren en 100 ml melk. Ik uh, ga pannenkoeken bakken dit weekend. <laughs> <laughs> Dankjewel Miranda. Alsjeblieft. Uh, tot de volgende keer. Oké. Okay, Hoi. Doei doei. John. Ja, hallo. Hallo. Ja, het geluid is niet zo heel erg goed. Wat zeg je? geluid is een beetje zacht. <laughs> ik weet niet of ik iets zacht aan moet zetten, het geluid. Um, ja, je, je moet gewoon duidelijk articuleren, dan komt het goed. Oké. Ik hoor een beetje ruis, maar ik had eigenlijk een uh, vraag over huursubsidie. Ja. Um, als je een uh, koopverhuis hebt en je gaat verhuizen naar een huurhuis... Ja. Uh, heb je dan recht op huursubsidie? Ja, dat hangt er vanaf natuurlijk. Wat je inkomen is en wat je of je opbrengst uit het huis hebt... Ja, dus is uh, van mijn ouders. Die hebben uh, gewoon een pensioen ja. en uh, die kunnen maar net uh, betalen, dus hebben ik niet zo veel uh, geld om, uh, om uh, uh, uh, vaste lasten te betalen. Maar ze gaan toch het huis verkopen? Ja, maar die staat te koop, maar hij is nog niet verkocht, dus oh. dat is het probleem. Oh, oh, ja. Ja, maar dat verschilt heel erg van persoon tot persoon en van inkomen tot op inkomen en, en welke gemeente je woont. En wat er, dat, dus dat is, dat is niet, daar is niet even een eensluidend antwoord op te vinden. Heb ik jou niet eerder ook al gesproken over problemen met je ouders? Uh, nou ja, voor mijn moeder. Die had uh, een bureau. Uh, oh ja, precies. Je hebt altijd, je hebt altijd wel ingewikkelde vragen. Ja, ik zou misschien kunnen we er misschien mee oplossen. Misschien. Ja, dat zou wel fijn zijn. Het loopt allemaal niet heel soepel met je ouders, hè? Nou ja, ze zijn wat ouder, hè? Dus ze, ze kunnen niet altijd alles goed regelen, hè? Nee, dat is ook wel goed. Dat je een beetje voor ze opkomt, dat is dan wel weer prettig. Ja. ja. Maar ik weet dus niet, nou, heb je dus eigenlijk dubbele lasten. Ja. En ik weet niet of er daar ook tips zijn om, uh, ja, om wat te lager te krijgen, die lasten. Want het is uh, toch wel uh, veel allemaal. Ja. Nee, maar dan zouden ze echt eventjes met hun eigen gegevens moeten checken of ze daarvoor in aanmerking komen. Daar is, geen, daar is nu niet een, een uh, eensluidend antwoord op. Oh, zo. Nee. Lig je er nog steeds wakker van, John, van de zorgen? Nou ja, ik denk van. Uh, ja, er zijn misschien andere instanties die je misschien van hun op kunnen lossen. Maar daar ja. misschien. In welke uh, je wel? Want uh, kijk, als iemand anders dat misschien weet. Ja, je moet iemand bellen natuurlijk om anderhalve minuut voor vijf. Ja, ja. Ja, dit snap ik ook wel. Maar ja, ik kan je niet even zo 1, 2, 3 helpen. Dat is wel jammer, hè? Ja, ik, ik vroeg me eigenlijk af. Weet je nog dag dat ik voor de, voor de carnaval nog heb gebeld? Wat zeg je? Uh, dat ik voor de carnaval nog heb gebeld? Ja, dat weet ik, ja. Ja, en toen had ik nog iets anders gevraagd. Wat dan? Ja, dat er nog iemand uh, was die misschien niet bezet was. Ja, maar het, het loopt niet echt storm op de mail, John. Nee. Nee, ik zeg nog een keer nacht, apenstaatjeomroepmax.nl als je met John wil stappen. Ja, ik ben niet zo'n stappen, maar ik ja. vond, vond het wel leuk. Uh, leuk. met uh, kan nog wel mee hoor, maar ja, ik ja. heb niemand ontmoet. Dat is nu te laat ook, hè? Ja, maar ja. Dat is jammer. Ja. Maar ik vond het eigenlijk een beetje raar dat je soms heel lang moet uh, wachten dat je... Ja, uh, doorkomt en geholpen wordt door de telefoon. Ja, dat snap ik, maar ja, we kunnen niet iedereen tegelijk helpen, natuurlijk. Ja, ja. We gaan naar het nieuws, John. Sorry uh, dat ik je niet verder kan helpen. We hebben heel veel succes met je ouders. Ja, we dus weet niet nog iemand anders misschien uh, tef weet misschien. Nou ja, misschien. Dag, John.